Nou, alles goed wil, lukt het allemaal? Gaat het? Zwaai eens naar je zoon, of lukt dat niet? Ja. <coughs> wil jij even zitten of wil je liever blijven lopen? Lopen, lopen is goed. Lopen. He? Bevalt het je hier wel? Hm? Yeah. Yeah. Huh? <coughs> Huh? Wil je muziek horen? Nee. Moet de radio aan? <coughs> Wat zeg je? Zit er muziek in je hoofd, een lied? Hè? Huh? <coughs> oh, wat is dat? Ja? Um. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. ja, yeah. eh? mm hè -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Wat is er met je oog Wil? Oh. Ja, Ja.